U houdt niet van voetbal? Nee. Ook niet van kiepen? Nee. Kunt u ook formuleren wat u in deze baan precies aantrekt? U was de laatste. Uh. Uh, dit weekend is het Pinksteren. Uh, we beslissen dinsdag. Oh. Daarna hoort u zo gauw mogelijk van me. Ik breng u nog even naar Joop.